Mellie van met het NOS-journaal. In Baton Rouge zijn drie politieagenten doodgeschoten. Dat meldt de burgemeester van de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana. Er zijn vier agenten gewond geraakt. Eén schutter is door de politie doodgeschoten. Het is niet duidelijk of er een samenhang is tussen deze schietpartij en de felle protesten van de afgelopen dagen in Baton Rouge. Die volgden nadat er anderhalve week geleden een zwarte cd-verkoper, Elton Sterling, was gedood door politiekogels. Het onderzoek naar die zaak loopt nog. Syrische regeringstroepen hebben Castello Road veroverd. Dat is de enige bevoorradingsweg die naar het deel van Aleppo voert... dat onder controle staat van de rebellen. Daarmee hebben de troepen van de regering... het hele oostelijke deel van de stad omsingeld. Dat deel is nu nog in handen van die rebellen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... wonen er nog steeds tussen de 200.000 en 300.000 mensen... in dat oostelijke deel van de stad. Tien dagen geleden begon een groot offensief... van regeringstroepen in Aleppo. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam roept de Turkse gemeenschap in Nederland op om rustig te blijven en de politieke problemen in Turkije niet hierheen te halen. Turkse nationalisten in Rotterdam, aanhangers van president Erdogan, zouden het gemunt hebben op Gulen-aanhangers. Erdogan beschuldigt Gulen ervan dat hij achter de koepoging van vrijdag zit. Gülen is uitgeweken naar de VS. De spanningen tussen aanhangers van Erdogan en volgelingen van Gulen lopen steeds verder op sinds de koepoging vrijdag. Abu Talib heeft de beide Turkse groeperingen uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan. En de Colombiaan Pantano heeft de 15e etappe in de ronde van de Tour de France, de ronde van Frankrijk gewonnen. Chris Froome behoudt de gele trui en Bauke Mollema staat nog steeds tweede met een achterstand van 1 minuut 47 seconden. Het weer, vannacht lokaal nevel of mist, morgen eerst grijs, later vol op zon, het wordt 23 tot 27 graden. Dinsdag wordt het nog warmer en woensdag kan het lokaal 32 graden worden.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 Honey Sabé que mi bonito, adelante de mis ojos con una bomba provocante, esa boca linda, qué caramba, boca caliente, sabé que mi bonito, adelante de mis ojos con una bomba provocante, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, con una bomba provocante, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda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 Tua boca linda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 de druide et de magie tout à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 for a good look and make it part of the campaign to withstand pain. Me, myself, place it all on my shoulders and giving my all like heavy lifting. No game without tears and sweat They claim blue skies with white clouds that he drifting. When pain come to get you, it hit you like flu. Better times will pick you. Do what you got to do. Focus in the stormy weather. Come out the tunnel to the light saying.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 Talking, watch the mobile. Now we own a house on the hill. Struggling from filling your gas tank.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 credited girls sure them it girl but the ba bang bang You with me Me, me see your energy because Me not play, no identity. and the thing you ever make me feel, weak, girl. Free, anytime you whine and catch it, dislike to pull it up, and put it for repeat, girl. Up, up, me, up, up, me not touching the line on my pocket. nothing in this world ain't more than what you were. No you want running. more than diamond, more than gold. As long as I can feel be feel the be Make like the be just be, take be, control be, be. Oh,